speelt maar onze een piano, een lieve blik en zachte aanraking hier en daar en dan gaan mijn gevoelens tekeer, gaan mijn gedachten alweer langzaam verder. Denken aan toekomstplannen, niet realistisch maar meer als dagdromen. Hoe ik jou zou veroveren en de goede dingen zeggen. Precies die jij wil horen. Ik schrijf mijn ik niet verloren, ik draai een film in mijn hoofd. Als jij er niet bij bent, dan wordt een sprookje als beloofd. Waar als ik bij je ben, als ik bij je ben, als ik bij je ben, als ik bij je ben, als ik bij je ben, als ik bij je ben. Ben, als, ik ben, als ik bij je ben als ik bij je ben als ik bij je ben als ik bij je ben ik zie geen ander als ik met je dans als een girl from mars maak ik een kans maar ik wil me niet opdringen toch voel ik de tijd dringen ben ik bedoeld. Al mijn zinnen voelen die van binnen. Wat zou ik zonder jou beginnen? Ik doe rustig aan. Ik hou niet van maken. Met dikke kunst wil ik jou hard raken. Beloof ik, ben een man met goede intenties. Volg mijn hart zonder pretenties. Ik draai een film in